7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Stembureaus in Egypte geopend. Noodverordening in Harderwijk voor het transport van orka. En Portugese Fado krijgt vermelding op UNESCO-lijst.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 Minister Roosentaal heeft met tevredenheid gereageerd op de sancties van de Arabische Liga tegen Syrië. Volgens de minister is het Syrische regime door de acties verder geïsoleerd geraakt en komt een internationale veroordeling hiermee dichterbij. De Liga heeft in meerderheid aangegeven dat het zo niet langer kan, al dus Hij wil nu dat de kwestie Syrië opnieuw op tafel komt in de VN-veiligheidsraad. In de Veiligheidsraad is met name Frankrijk voorstander van hardere sancties tegen Syrië, maar Rusland en China hebben zich daar steeds tegen verzet. Bij een brand in een varkensschuur in Vethuizen in de Achterhoek zijn 400 biggen omgekomen. De brand brak gisteravond rond 10 uur uit. De schuur zat vast aan een woonhuis, maar dat is gespaard gebleven.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is nog een vrij normale ochtendspits, alleen niet voor het verkeer op de A6 richting Muiden. Want daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Almere Buiten-Oost. En dat zorgt voor 11 kilometer vanaf Lelystad-Noord. Ook al vrij druk op de A12, Duitse grens richting Arnhem, rijdt het ook langzaam over 10 kilometer. tussen Afritbeek en Knoop het Velpenbroek. En op de A58, Breda naar Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd bij Moorgestel. Er staat inmiddels 2 kilometer en bij Moorgestel is de linkerrijst ook afgesloten.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 Kijk dan op robeco.nl smartpension. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Bij de oppositie in de Tweede Kamer slaat het twijfel toe over de nationale politie. Vandaag debatteert de Kamer, we praten u zo dadelijk bij. Geldt ook voor de noodverordening, die vandaag geldt in Harderwijk... Het heeft allemaal te maken met de orka Morgan. Echt waar. Zometeen weer erover. Eerst naar Egypte. Daar zijn de stembureaus zojuist opengegaan. En bijna tien maanden na de val van Mubarak kunnen de Egyptenaren dan nu toch eindelijk naar de stembus. Ze kiezen een nieuw parlement. Dat gebeurt terwijl de demonstranten alweer dagenlang... op het Tahrirplein bivakeren... omdat zij willen dat het leger de macht eerst overdraagt aan een burgerregering. Bij de demonstraties op het plein vielen tientallen doden... na charges van leger- en oproeppolitie. Gisteren waarschuwde de maarschalk Tantavi, leider op dit moment... dat het afgelopen moet zijn met de betoging op dat Tahrirplein. Correspondent Sander van Horen is daar nu op plein, Sander. Is het nog altijd druk? Nee. Uh, ik heb deze afgelopen week zelden zo rustig gezien op dit tijdstip. Met een beetje goede wil zou je er zelfs weer met auto's overheen kunnen rijden. Her en der op straat te staan, uh, mannen te discussiëren. Maar gaan is het niet voldoende, maar af en toe hoor ik het woord in die gebed. En dat betekent verkiezingen. Daar gaan de discussies vandaag over, ook hier op het plein. Hmm, maar is dit stilte voor de storm, Sander? Voor welke storm bedoel je? Voor de storm van de verkiezingen. Gaan ze zich vandaag nog daartegen verzetten verder, denk je? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Ik heb het idee dat het momentum voor de demonstranten... de afgelopen dagen hard achteruit is gegaan. Wat hier nu zit, dat is de harde kern. En uh, de rest dan, uh, Cairo en dan voor de mensen die ik heb gesproken... die lijken te denken, laten we nu inderdaad die verkiezingen maar doen. In, met al zijn onvolkomenheden. Maar het is in elk geval iets wat we zelf kunnen doen. Het is in elk geval iets wat we zo lang zelf niet hebben kunnen doen. En is dan de verwachting dat de opkomst redelijk tot groot zal zijn. Dat is uh, niet te voorspellen. Er zijn zoveel onduidelijkheden rond die uh, verkiezingen. Uh, er zijn sowieso te weinig stembureaus. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest bij uh, verkiezingen in Egypte. Maar vandaar dat de legeleiding heeft besloten om het stemmen over twee dagen uit te smeren. Dan is er heel veel onduidelijkheid over de kandidaat. Op wie kan je precies stemmen? Het is een ontzettend onduidelijk uh, verkiezingsstelsel waarbij er ook nog weer eens tientallen partijen meedoen. Dus nee, ja, hoe dat vandaag gaat lopen, hoe de opkomst zal zijn, uh, ik heb nog geen uh, echt hele goede voorspelling gehoord. Oké, okay, nog even terug naar het plein. Want uh, Tantawi heeft nou ja, allerminst verzoenende taal gesproken. Heeft de demonstranten op het Tagierplein gewaarschuwd... te stoppen met hun protesten tegen het leger. Wat denk je, heeft zijn waarschuwing effect... en wat gebeurt er als die demonstranten toch blijven zitten? Dat heeft hij er niet bij gezegd. Hè? Hij heeft gezegd uh, dat het niet goed zou zijn voor Egypte... en dat hij dat niet zal toestaan. Maar een concreet tijdpad en uh, concrete actie heeft hij er niet aan verbonden. Kijk, uh, hij heeft de afgelopen dagen geprobeerd met allerlei kleine concessies... de uh, impliciete steun voor de, de harde kern hier uit te kleden. Zodat, en dat moment zou het nu bijvoorbeeld kunnen zijn... op een gegeven moment hij kan zeggen... jongens, nu is het afgelopen klaar. Uh, het is nog maar een heel klein groepje... en de rest van Egypte gaat vandaag mooi naar de stembus. Ik denk... Dat, uh, dat vandaag niet zullen doen hoor, want uh, dat uh, zou voor het oog zijn van ons, de internationale media. En Het leger wil het nu vooral rustig houden, door die verkiezingen door te laten gaan. En je weet, die zijn uitgesmeerd over vele maanden en pas in de zomer gaat het leger dan weer terug. Door het op die manier te doen, hebben ze tijd, tijd die ze nodig hebben. En die ze dus niet willen verspelen, door het vandaag uit de hand te laten lopen. Oké. Okay. Sander van Hoorn, vanaf het Taghierplein. dankjewel. Later meer uiteraard over die verkiezingen in Egypte. Tien over zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio... In Wanneer Orca Morgen vervoerd wordt is niet bekend, maar de gemeente heeft inmiddels wel maatregelen genomen <coughs> pardon, om het transport in goede banen te leiden. De burgemeester heeft een noodverordening ingesteld. Burgemeester John Berends, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom een noodverordening? Nou, het heeft met name te maken met dat we dus uh, uiteraard een veilig transport willen garanderen als dat plaatsvindt uh, van, van de Orca Morgen. En uh, ja, dan, uh, dan doe je een noodverordening om ervoor te zorgen dat dus mocht er sprake zijn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 Oké, okay, en u, u gaat niet zeggen wanneer die vertrekt. Of nee, u weet uiteraard dat ook niet? niet. Nee, uiteraard niet. Nee. Dat gaat via de achterdeur? Nou, dat lijkt me moeilijk. Als u, de, de, als u weet waar het over naar ligt, dan is het eigenlijk niet een echte achterdeur. No. Dus uh, nee, het zal via de voordeur zijn. Ja, meneer het houdt u ons op de hoogte? Ja, Zeker. weten. Wij volgen het ook. John Beers, ja, bedankt voor uw belangstelling. Burgemeester van Harderwijk, dank u wel. Ja, graag gedaan. Nou. Dan naar de Belgen. Hoe bij zijn ze daar? Met een aanstaande nieuwe regering. Je hoort het zo van onze correspondent Joris van Poppel. Eerst maar eens even hoe er is op de weg. John Hoka. Het begint al wat drukker te worden. Een kwartiertje geleden stond er 60 kilometer. inmiddels 25 kilometer file bijgekomen. Een eh, paar opvallende door ongelukken. Onder meer richting Amsterdam op de A1. Bij de afwit Buntschoot is een ongeluk gebeurd met de vier auto's. Er staat inmiddels een 5 kilometer file. En twee keer zo lang is de file op de A6. Door een ongeluk richting Muiden staat 10 kilometer. Tussen Lelystad Noord en in Almere buiten Oost. En in het Zuid-Holland op de A58. richting Eindhoven. Daar is het misgegaan bij Moor Gestel. Dan staat het drie kilometer. En daar is de linkerreis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Na vandaag wordt duidelijk dat de nationale politie er komt. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wil dat de politie dan, die nationale politie, direct, direct onder hem komt te vallen. En het aantal regio's teruggaat van 25 naar 10. De Tweede Kamer debatteert er nog wel over vanmiddag. VVD, CDA en PVV steunen het voorstel. Maar in de oppositie slaat de twijfel toe, merkt ook politiek verslaggever Michiel Breedveld. De vorming van de nationale politie onder beheer van de minister... moet een einde maken aan de eilandjescultuur. De verkwisting van geld en de bureaucratie in de korpsen. De agent moet alleen doen waar hij voor opgeleid is. Zorgen voor veiligheid in de samenleving. De oppositie lijkt echter steeds minder overtuigd... van het wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Adje Kuiken van de PvdA. Het is belangrijk omdat uh, het bepaalt hoe zichtbaar is straks de politie, politie... hoe is de pakkant en hoe is de veiligheid op straat. En wij vrezen dat met dit wetsvoorstel... die zaken die wij belangrijk vinden niet verbeterd worden. De politie komt straks direct onder de minister te vallen. Geen 25 zelfstandige korpsen meer, maar één nationaal korps. Magda Bernsen van D66. Wat er dreigt te gaan gebeuren is dat de nationale politie... en de nationale prioriteiten door de minister worden vastgesteld... wat heel veel politiecapaciteit gaat kosten... en dat de burgemeester, die verantwoordelijk is... voor de openbare orde en veiligheid in zijn eigen gemeente... een beetje het nakijken kan hebben. Vrijwel de gehele Kamer is het erover eens dat er iets veranderen moet. Maar niet op deze manier. Ronald van Raak van de SP. Ja, er moet een nationale politie komen, maar die moet ook goed geregeld worden. En een aantal zaken wordt nu nationaal goed geregeld. De ICT, die een puinhoop is. De aankoop van spullen, auto's, pistolen. Dat is nu een puinhoop. Dat moet goed geregeld worden. Maar wat helemaal niet wordt geregeld is hoe de politie lokaal in de gemeentes gaat opereren. Als er overlast is, als er winkeldiefstallen zijn... ben ik bang dat de gemeenteraad en de burgemeester plannen gaan maken... maar dat er geen mensen en geen middelen zijn. VVD, CDA en PVV herkennen zich niet in de kritiek. Het lokale belang is juist de kern van de wet. Jos Kuntjuris van het CDA. Het beheer wordt genationaliseerd. Dat komt bij de minister. Een burgemeester hoeft zich niet meer met al dat soort vragen bezig te houden... van, van autootjes, wapens, werving en selectie. Dus kan zich daadwerkelijk ook concentreren op zijn... Nou ja, eigenlijk zijn cruciale taak openbare orde en veiligheid. De gemeenten worden uitgedaagd... sterker nog worden verplicht om veiligheidsplannen te maken. Dat is nu ook allemaal vrijblijvend. Dus eigenlijk kan het niet lokaal. Ik durf wel de stelling aan dat, nou ja, eigenlijk als je vraagt he, van hoe zit de lokale borging, dat het de afgelopen 15 jaar niet zo lokaal is geweest. Maar de oppositiepartijen geloven er niet in. Minister Opstelten heeft die partijen niet nodig voor een meerderheid, omdat VVD, CDA en Pvv de plannen steunen. Maar volgens Van Raak van de SP zou het onverstandig van hem zijn om aan de bezwaren van de oppositie voorbij te gaan. Ja, wat we nu doen is niet niks. Dat is het opnieuw inrichten van de politie in Nederland, van de veiligheid in Nederland. Dat is een grote stelselwijziging. Die kun je niet met 76 zetels doorvoeren. Daar moet meer draagvlak voor zijn. In de Tweede Kamer, maar ook in de politieorganisatie... en onder de politiemensen. Uh, dus ik wil de minister ook ernstig waarschuwen... we willen met de minister mee. Alleen het is onze verantwoordelijkheid als Tweede Kamer en als medewetgever... om een goede wet te maken om problemen voor de toekomst te voorkomen. En als het niet bijdraagt, nationale politie, tot meer veiligheid, meer zichtbaarheid en verhogen van de pakkans... ja, dan kunnen we daar niet, uh, niet mee instemmen. En dat zegt Adje Kuiken van de PvdA. Vanmiddag en vanavond zal blijken of minister Opstelten... de oppositiepartijen toch mee weten krijgen. Ja, want dat debat over de nationale politie... begint vanmiddag om drie uur. Ook maar even naar Joris van der Kerkhof. Die is in Drachten. Er komen um, tien regio's. Joris, in een van die regio's wordt de meldkamer vandaag geopend. Daar ben jij bij. Wat is jouw ervaring tot nu toe? Ja, vooruitlopend op het debat, in ieder geval op de uitkomsten van het debat. Het is mooi om te zien hier hoe ze allemaal bij elkaar zitten. In een hele grote ruimte, een meter of twintig bij twintig, met allemaal schermpjes voor zich. Tot zeven uur zat hier de nachtploeg. En toen zag je nog wel eens dat ze televisie aan het kijken waren. Maar die televisieschermpjes, de gewone televisie, die is nu uit, zie ik. Nu wordt er wat harder gewerkt. Dat klopt, maar als het wat rustiger is, kan men dat zo weer bijschakelen. De collega's zijn nu net begonnen, die zijn zich aan het, even aan het oriënteren. En dan gaat het vaak weer uit, maar stel dat het even rustig is, kunnen ze het zo weer bijschakelen. Dit is zoals het zou moeten zijn, hè? zo komt het in heel Nederland. Zo komen er in totaal uiteindelijk ook tien, als het, als het allemaal doorgaat. Dat is inderdaad nog de vraag. Tien uh, is een veelgehoord uh, getal. Uh, en dan zullen de nieuwe meldkamers er ongeveer uitzien zoals deze. Uh, hoewel deze wel specifiek gebouwd is. Maar een, een ruimte met veel meldtafels uh, waarin zowel de brandweerambulance als politie werkt. Nou we zitten we hier in Drachten aan de ene kant van de regio. Als er nou uh, een Dalemse boer belt en die hier iemand uit Harlingen aan de telefoon krijgt. Kunnen die met elkaar praten? Die kunnen uitstekend uh, met elkaar praten. De collega's die hier werken zijn dat gewend om verschillende taalgebieden of dialectgebieden te bespreken. Aan de andere kant is het ook lukt het een keer niet, dan kan men het ook uh, direct naluisteren. En dat zie je wel eens gebeuren: dat een aantal collega's uh, naluisteren wat er nou precies aan de hand was. Vandaag is de officiële in gebruikname. Minister Opstelten zou dat eigenlijk doen. Maar ja, die heeft een debat. Dus zijn plaatsvervanger, in dit geval staatssecretaris Steven, gaat dat, gaat dat doen in de loop van de middag. Vannacht is er helemaal niks gebeurd. Hè? Het is niet zo dat er helemaal niks gebeurd is... maar er zijn geen dingen gebeurd die in de briefing zijn genoemd. Dus dat betekent eenvoudige aanrijdingjes, kleine zaken. Uh, dat is voor de mensen die hier werken zo gewoon, eigenlijk al jammer genoeg. Maar dat er wordt dan niet gemeld. Als het gemeld wordt in de ochtendbespreking... dan zijn het altijd uitzonderlijke dingen. En er was niks uitzonderlijks uitrachten. En uit heel Noord-Nederland dus eigenlijk. Tien voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Door de financiële crisis stagneert in veel Europese landen de economie. Hier merken we dat er nauwelijks nog woningen verkocht worden. En in Duitsland is dat precies omgekeerd. Daar wordt juist geld gestopt in veilige waarden, zoals onroerend goed. De huizenverkoop is daar afgelopen jaar met bijna 20% gestegen. Correspondent Wouter Meijer ging op huizenjacht in Leipzig. We hebben een echt ook de originale handen. En we Alle originalen 1910, met ja. en... Een statig oud huis, begin 20 e eeuw... toen ze nog echte dikke muren maakten, en trappen met massief houten, mooi gedraaide leuningen. De makelaar Andreas Künketter leidt er een klant rond... en wijst op de hoge plafonds met stukwerk. De klant is 33, Mario Hartman, getrouwd, twee kinderen. Wat zoekt u eigenlijk precies? Ja, die lagen, lagen, lagen. En daar is het hier schonen, zeer schön die Vogelstraße. Ik ben nog zelf uit Leipzig, en dat is op geen enkele een Ja, het bekende verhaal. De drie belangrijkste criteria zijn locatie, locatie en natuurlijk vooral de locatie. dit is een wijk net buiten de binnenstad. Ik ken Leipzig al van kind af, en dit is echt een hele mooie buurt het is inderdaad ook zo'n buurt met mooie, statige huizen eind 19e, begin 20e eeuw. Wat maakt het voor u nou zo aantrekkelijk om iets te kopen? Ja, ik probeer bloos maar rekenen, niet alleen de prijzen der der, der, der koopobjecten stijgen, maar ook die mieten. En wanneer ik bij de dertijd gunstige zinsen tegenrechne, Ja, dat is vooral een kwestie van rekenen. De koopprijzen stijgen, maar de huren worden ook duurder. Dus als ik nou moet kiezen tussen betalen aan de huurbaas of aan de bank voor rente en aflossing, dan is kopen veel voordeliger. Zo, we hebben we een schlafzimmer of is veelzijdig nutzbaar, naar de raus. Deze kamer kun je als slaap- of als werkkamer gebruiken, ook weer met mooi parket, grote ramen. De makelaar heeft klanten uit Leipzig, maar ook uit West-Duitsland, die willen investeren. Zijn het nou vooral mensen die het kopen als belegging of willen ze er zelf gaan wonen? Ja, beide in grondig. Daar de kwadraatmeterprijs ja bij nu 1670 euro ligt. Maar voorwiegend vragen hier eigennutzer naar, also die zelf eenziehen willen. Ja, allebei, maar toch vooral mensen die er zelf willen gaan wonen. Want je moet ook wel wat eigen geld hebben in Duitsland. Je kan niet zoals in Nederland alles bij de bank lenen. Ze brauchen in Duitsland eigen kapitaal. Het gaat niet ohne. En minimum brauchen ze 20% van de kaufprijs. Nee, je hebt eigen kapitaal nodig, minstens 20%. Procent, en de bijkomende kosten moet je betalen. De rest kun je dan lenen. Maar de rente is wel lager naarmate je meer eigen geld hebt. En kennelijk zijn het de laatste tijd veel mensen die hun geld ook liever in een huis of een woning steken dan het op de bank zetten of beleggen. Ja, omdat ze zich niet deze schankingen uitgezet zien. stijgen deze woningen in waarde? We hebben dramatische werktsteigeringen de laatste jaren. Ja, dat is veiliger omdat een huis een vaste waarde heeft. Je hebt niet de hevige schommelingen van de beurs. En de economie doet het goed, dus de prijzen zullen blijven stijgen. En meneer Hartman, gaat u het kopen? Een prijs, ja, moeten we maar schauen. In de tagen kan ik nog wat maken. Zullen we nog wat veranderen kunnen? Natuurlijk. Also een paar dingen zijn mij opgevallen, uh, wozeer ik dan ook mijn vrouw zeggen würde. Uh, ja, we moeten nog een beetje onderhandelen. Er moeten een paar dingen aangepast worden. Of er moet iets van de prijs af. Maar dat zijn details. Het is verder een prima woning volgens mij. Dat de Bausubstanz in orde is, kon, daarvan kon ik me heute versichern. Deze koop lijkt wel rond te komen. In Duitsland verkopen de huizen goed, dat in tegenstelling tot Nederland. Door naar België na 533 dagen onderhandelen... lijkt het dan eindelijk te lukken, een nieuwe regering voor de Belgen. De belangrijkste hobbel is in ieder geval genomen... nu de partijen het eens zijn over de begroting. Correspondent Joris van Poppel. Joris, eh, de kranten, zijn ze euforisch of is er toch een andere toon? Ja, je zou verwachten dat ze opgelucht zijn, hè? maar dat valt... Eigenlijk wel, wel, wel tegen. Le Soir, de belangrijkste Franstalige krant die die opent met de klimaattop in Durban. Die vandaag gaat beginnen zelfs. Heel vreemd. De Belgen beseffen denk ik toch vooral dat ze, dat ze niet zo heel veel reden hebben om nu heel blij te zijn. De standaard hier die die opent bijvoorbeeld met de markten testen vandaag die Rupo. En dat is logisch want België moet vandaag 2 miljard euro ophalen van de financiële markten. De rente is vorige week enorm hoog gestegen. Dus iedereen is toch een beetje bang hier. Eigenlijk de, de meest blije kop die ik heb gezien hier was van de morgen. Die, die koppen heel droog regering over enkele dagen. En dat gaat dan een ja Meer maken ze er niet van, terwijl ze normaal heel uitbundig zijn hier, de kranten. Ja. Um, ja, maar toch, binnen enkele dagen een regering van Elio Di Rupo. Ja, even onze koppen erbij pakken dan, Joris. en trouw zegt dat ook en nog even. En België heeft een regering. En eindelijk regeerakkoord in België in de Volkskrant. Mm -hmm. Is dat iets te snel al, toch? Of? Nou, Elio Di Rupo wil het zelf nog niet bevestigen. Hij is een bescheiden man, maar uh, ongetwijfeld wordt hij het. Iedereen spreekt hier al over de regering Di Rupo uh, die eraan zit te komen. Uh, maar goed, dat zal binnen enkele dagen zal dat, allemaal, uh, zal dat allemaal duidelijk worden. De ministerposten worden nu verdeeld nog een paar losse eindjes aan elkaar geknoopt. En uh, nou ja, dan kan waarschijnlijk eind deze week, misschien begin volgende week... Elio Di Rupo naar de koning om benoemd te worden. Oké. Okay. Nou, als die regering er dan eindelijk komt... dan zal Di Rupo hoogstwaarschijnlijk premier van België worden... Kun je nog eens een keer vertellen, wat is het nou voor man, die, die Rupo? Op de eerste plaats een briljant strateg. Hij, hij heeft precies in deze ellenlange formatie heeft hij precies gekregen wat hij wilde. Hij heeft De Vlaamse nationalisten heeft hij eraf gereden. Hij heeft de radicale Franstalige partijen eraf gereden. Uh, dat is toch wel zijn verdienste. Dit is precies wat hij uiteindelijk wilde. Daarnaast staat hij ook bekend als een heel behoedzaam onderhandelaar constant in contact met de partijbonzen van zijn eigen partij uh, en daardoor heeft die formatie ook zo lang geduurd wordt, wordt wel uh, gezegd, maar er is heel veel over, te, over hem te vertellen eigenlijk. Het is een hele flamboyante man, hij is, uh, hij is homoseksueel, staat bekend om zijn vlinderdasje dat hij altijd draait, uh, uh, uh, draagt, sorry. <laughs> en hij, um, hij, is, uh, hij is Italiaan, van Italiaanse uh, kom-af, uh, geboren in uh, vlakbij de Borinage, de, de armste deel van Wallonië. Hij is, um, zijn ouders zijn hier naartoe gekomen als mijnwerkers. Zijn vader is overleden toen hij één jaar was. Uh, in diepe armoede is, uh, is moeder met de kinderen achtergebleven. De broers en zussen die moesten op allemaal naar een uh, weeshuis. Alleen Elio Di Rupo die mocht bij zijn moeder blijven wonen. En ja, het is echt een enorm verhaal. En vervolgens is hij, um, uh, heeft hij geld gekregen, een beurs, om toch te gaan naar school te gaan, naar een goede school. Vervolgens is hij scheikunde gaan studeren, professor in de scheikunde geworden. En burgemeester van Mons Bergen, dus de grootste plaats daar in de Borinage. Mm. En uh, nou ja, toen opgeklommen binnen de Partie Socialist. Daar is hij nu al twaalf jaar de voorzitter, de absolute alleenheerser van die partij. En heel populair in Wallonië. 30, 40 procent van de stemmen krijgt hij. En nu dus minister, president, premier van België. Nou hoorden we hem net al even in de uitzending... dat hij zei in het Nederlands... dat ze zouden proberen de tekorten weg te drinken. Ja. Dat zou hem populair kunnen maken in Vlaanderen... maar het is natuurlijk wel een taalfout... en dat is natuurlijk wat minder goed. Ja, precies. Dat is, dat is precies zijn, zijn probleem. De Vlaams nationalisten die zeggen... in een land waar de meerderheid Nederlands spreekt... daar, daar moet de premier ook goed Nederlands spreken... en dat doet hij niet. De, ter verdediging van Elio Di Rupo... hij is half doof... En hij zegt zelf dat hij hele grote moeite heeft om vragen te verstaan. En ook om een taal te leren. Hij is er wel heel erg druk mee. Um, ja, Maar toch, het blijft een hele vreemde taal wat hij spreekt. Als hij wat je hebt gehoord, las hij voor. Dan valt het nog mee. Maar als hij spontane vragen ja. krijgt hij in het Nederlands, dan is het echt een ramp. Tot slot, het, het is voor de Vlamingen natuurlijk ook een beetje wennen. Want het gaat voor het eerst in 40 jaar zijn dat er een Franstalige premier komt in België. En dat wordt dan hoogstwaarschijnlijk Elio Di Rupo.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 Egypte gaat vandaag stemmen en alles is klaar om Orka morgen naar Tenerife te brengen. Het is half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Egyptenaren mogen vandaag en morgen stemmen voor een nieuwe regering. Negen maanden na de val van Mubarak zijn dat de eerste vrije verkiezingen sinds jaren. En volgens deze Egyptenaar wordt zijn stem voor het eerst echt gehoord. gehoord.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 Het uh, dier wordt met een vrachtwagen naar een luchthaven ge gebracht... en van daaruit naar Tenerife gevlogen. En wanneer de orka op transport gaat, dat wordt niet bekendgemaakt. In Rotterdam is een schip tegen de Botlekbrug aangevaren. Een stuurhut is van het schip afgeslagen. Om vijf uur vanmorgen is een binnenvaartschip... tegen de Botlekbrug aangevaren, tegen een brugdeel. Daarbij heeft het binnenvaartschip de stuurhut eraf gevaren...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 Het kerntransport van het Franse Havre naar Gorleben in Noord-Duitsland is na meer dan 100 uur in Dannenberg aangekomen. En van daaruit moet het kernafval over de weg verder naar Gorleben. Vannacht heeft de Duitse politie zo'n 800 actievoerders van de spoorrails gehaald. Gisteren waren het er al een paar duizend. Er zijn zo'n 20.000 agenten ingezet om ervoor te zorgen dat het kerntransport veilig verloopt. Bij een brand in een varkensschuur in Vethuizen in de Achterhoek... zijn 400 biggen omgekomen. De brand brak afgelopen avond rond 10 uur uit. Schuur zat vast aan een woonhuis, maar dat is gespaard gebleven. Er zijn geen gewonden gevallen. Rond middernacht was de brand geblust. De Portugese vado van Cristina Branco en die staat nu samen met de Mexicaanse mariachi op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van UNESCO. Dat hebben de leden van de VN Cultuurorganisatie -cultuur afgelopen weekend besloten op een congres.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Het is nog een vrij normale ochtendspits. Ongelukken zorgen wel voor extra vertraging op de A1 naar Amsterdam. Daar staat tussen Barneveld en afwitbundschoot nog 10 kilometer. Bij de Afletbundschoot is de linkerreis ook dicht. En op de A2 vanuit Den Bos naar Eindhoven 6 kilometer bij Bokstel Noord. Op de A6 richting Muiden staat 8 kilometer bij Almere Buiten-Oost. Daar zijn inmiddels alle rijstokken weer vrijgegeven. En op de A20 regio Rotterdam richting Gouda. Daar is een vrachtwagen stilgevallen bij knoopend Terbrechtseplein. Die blokkeert daar de rechter rijstok. Daar staat inmiddels 8 kilometer vanaf Schiedam-Noord. En in het zuiden van het land nog een opvallende file op de A58... richting Eindhoven door een ongeluk bij Moorgestel. Daar staat 9 kilometer, maar ook daar zijn inmiddels alle rijstokken weer open.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 Bijna tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of twitter, NOS Radio 1 eten we daar. Opnieuw proberen ruim 190 landen afspraken te maken over klimaatdoelen. Eerdere toppen in Kopenhagen en Cancún leverden weinig op. Het laatste grote klimaatakkoord is dat van Kyoto. Dat werd in 1997 gesloten. Een opvolger is er nog niet. We praten met de leider van de Nederlandse delegatie in Durban, Maas Grote. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Grote, de verwachtingen zijn bepaald niet hoge spannen... na Kopenhagen en Cancún. De grote vraag is of er überhaupt een opvolger komt voor Kyoto. Wat is volgens u het maximaal haalbaar? Nou, het is inderdaad zo dat uh, we moeten niet al te veel verwachten... van, uh, van, uh, van de conferentie. Uh, we, we hebben de gedachte hè, dat we een Big Bang uh, bereiken. Dus in één keer een ideale afspraak achter ons gelaten. We moeten nu stap voor stap. Uh, en dat betekent uh, ook nu weer... Um, in, in, in Durban in Zuid-Afrika dat we bescheiden stappen moeten zetten om dat, om dat regime op te bouwen. En dat betekent deze keer de afspraken over financiering, over een miljardenfonds, uh, waar we de spelregels voor uh, moeten vaststellen. En uh, kijken inderdaad hoe we de toekomst van het Kyoto-protocol kunnen, uh, kunnen, kunnen invullen, want uh, die eerste verlichtingenperiode loopt af. Dus, uh, we moeten nu met elkaar kijken of, uh, of een volgende stap mogelijk is waarin, uh, waarin ook China en de VS meedraaien. Ja, en u heeft het over een fonds. Waar is dat voor bedoeld? Het fonds is, uh, wordt opgezet om vooral ontwikkelingslanden te helpen om uh, slim klimaatbeleid te, te voeren. Ja, nu zegt meneer Grote: om het Kyoto-verdrag voort te zetten. Ja, dat, dat loopt af hè, volgend jaar. Dus u zult toch in Durban met iets moeten komen? Ja, dat klopt. Dat is ook de uitdaging van, van, van deze bijeenkomst. Uh, het loopt af. Uh, de EU uh, is bereid om uh, een volgende periode in te gaan. Maar dat kunnen we niet alleen. Dat, uh, dat heeft geen zin. Dus uh, we zijn aan het proberen om uh, ook China en de VS, landen als Japan en Brazilië zover te krijgen... om, uh, om, ook, om ook mee te draaien in klimaatacties... Uh, Af te spreken. Dus uh, dat is inderdaad de uitdaging. Ja, u noemt het een uitdaging. Ik noem het een klassiek prisoners dilemma. Want iedereen had elkaar gevangen. Hè? Wie zet de eerste stap? De kans dat uh, Amerika en China gaan tekenen, de kans dat Rusland gaat tekenen is erg klein. En dan heeft de EU al gezegd: als dat niet gebeurt, gaan wij ook niet mee. Dan gebeurt er dus niets. hè? Uh, nee, dat klopt. Uh, dat is het prisoners dilemma waar we in zitten. Maar nogmaals, het gaat ook niet zozeer om iets uh, compleets te tekenen. Het gaat erom: kunnen we hier in Durban een kleine stap vooruit zetten? Um, en uh, dus China is wel degelijk bereid om een stap te zetten. Uh, Japan en Brazilië ook. Uh, ik denk dat het vooral hangt op uh, om de Verenigde Staten of de voldoende onderhandelingsruimte hebben om uh, ook een kleine stap te zetten. Maar het blijft, het blijft inderdaad uh, lastig om, uh, om die vooruitgang uh, te boeken. Uh, maar ja, er is geen, uh, er is geen alternatief. Hè. We moeten een uh, mondiale oplossing vinden voor een mondiaal probleem. En dat betekent dat we toch moeten kijken naar uh, wat de mogelijkheden zijn. En uh, dat, dat doen we hier in Durban. Wat zal de Nederlandse inzet zijn? Wat wilt u bereiken? Nou, wij zijn natuurlijk uh, niet in ons eentje. Hè. Wij, wij draaien mee als onderdeel van de Europese Unie. Um, en ik gaf wel aan, hè, de Europese Unie is bereid om een volgende stap te zetten. Uh, maar dat kan niet alleen. Nederlandse accenten die wij er als, als Nederland inleggen, is vooral... Uh, uh, ja, de, de ontwikkeling van, van marktwerking. Hè. Je kan dit niet uh, alleen maar doen gewoon, uh, met publiek geld. Je moet het uh, uh, be bedrijfsleven, de private sector uh, meekrijgen. Dus uh, wij zijn vooral aan het kijken naar hoe je die, hoe die rol en die erkenning van, van de private sector in, dat, uh, in die afspraken kan, kan inbouwen. Ja. Meneer Grote, wij wensen u veel sterkte. Ja, graag gedaan. En wijsheid Grote hoorde u, leider van de Nederlandse delegatie bij de Klimaattop in Durban, Zuid-Afrika. Het is 13 minuten over half acht. We gaan maar gelijk door naar de sport, Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Zo dadelijk naar het voetbal van afgelopen weekend. Eerst eens even naar het tennis van gisteravond in Parijs. Ja. De finale van de ATP World Tour. Federer heeft die glansrijk gewonnen. Is dat nou een goed makertje voor een seizoen waarin hij nou, geen enkel Grand Slam toernooi heeft gewonnen? Ja, zo zou je dat wel een beetje kunnen zien. Want hij heeft inderdaad voor het eerst sinds 2003 geen Grand Slam gewonnen. Het, het Helemaal een wat sober jaar voor hem te worden. Maar nu heeft hij toch 17 partijen op rij gewonnen. Basel, Parijs. En dit natuurlijk als mooiste toernooi. Zijn honderdste finale. De oudste winnaar ooit van dit toernooi. Dus er zijn nog wel wat dingen waarop hij met glans kan terugkijken. De derde keer in tien dagen dat hij tegen Tsonga moest tennissen. En weer deed hij het goed. Maar we moeten Tsonga toch ook een groot compliment geven. Dat hij uit een toch wat lijkbaar, nou ja, schijnbaar verloren positie in de tweede set alsnog terugkwam. Maar goed, Federer was te sterk. Uh, Djokovic is op, maar is natuurlijk wel de grote winnaar van dit jaar. Uh, Nadal zit op zijn tandvlees. Dus uh, de, de rust is kort, want we kijken dan alweer naar de Australian Open... En Federer, ja, die zal zo graag inderdaad nog ergens één of twee Grand Slams willen winnen. En eh, als hij deze vorm een beetje vast kan houden, dan eh, het is het ook alweer zo eh, voorjaar, zeggen we dan maar. Dus wat dat betreft zal hij met veel genoegen toch op het laatste deel van het seizoen terugkijken. Maar feitelijk gezien is Djokovic de winnaar van het jaar. Maar Federer heeft nog wel even laten zien dat hij nog steeds bestaat. Hè? Nou, het voetbal er wordt ook eens tijd dat Co-Adriaanse laat zien dat hij nog bestaat. Wat is er met hem aan de hand? Wat is met Twente Loos? Nou ja, Twente is, het, het klopt wel wat je zegt, uh, Co-Adriaanse normaal altijd vlijmscherp in zijn bewoordingen... ...en aflopen ook ten opzichte van zijn eigen team, zijn hele carrière. Het is nu allemaal wat flets. het is wat aardig, het is wat plichtmatig met name. Twente gelooft niet echt in zichzelf. Gisteren speelden ze een hele kleurloze wedstrijd en natuurlijk kregen ze wat kansen thuis tegen Vitesse... ...maar het was echt veel te weinig. Het is het tweede gelijkspel op rij... En zij haken wat af. En Adriaanse ze lijkt daar inderdaad eh, nauwelijks boos of strijdbaar onder. Maar een beetje ja, apathisch. En nou ja, ach, zo gaat het nou eenmaal allemaal. En het gat is nog niet zo groot. Maar dat kennen we niet van hem. En Twente zal inderdaad snel moeten verbeteren. willen ze nog een rol van betekenis kunnen spelen. Want daar lijkt het nu niet op. Oké, okay, nou dat geldt niet voor AZ en PSV. Wie, wie worden nee. de kampioen? Durf jij ja, voor ja, ja, spelen is, te doen? Uh, PSV is wel heel sterk uh, aan het spelen momenteel. maakt Met name heel veel goals. Heel veel verschillende mensen maken de goals. 6-1 tegen Groningen. En dan zegt iedereen, ja, Groningen was niet zo sterk. Maar Groningen heeft een sterk seizoen tot nu toe. Dus het was een hele grote overwinning. AZ gaat ook maar gewoon door. En ja, we krijgen over drie wedstrijden een winterstop. En het is altijd heel belangrijk uh, wie zijn team helemaal op peil kan houden. Er komt natuurlijk belangstelling voor de een of de ander. Nou, PSV heeft wel geleerd van de afgelopen twee jaar, denk ik. Die laten niemand meer weggaan. Ik, uh, ik zou PSV toch in de favoriete rol voor de titel. Ondanks het feit dat AZ zes uh, punten voor ligt. Komend weekend wel leuk, heren. Veen, elf wedstrijden niet verloren thuis tegen AZ. En PSV gaat op bezoek bij Feyenoord in Rotterdam. Dus komend weekend is wel een heel cruciaal weekend nog even richting die winter. Gaan we weer voor de buis zitten. Tom van het Hek, dankjewel. je van de 70.000 wapenvergunningen zijn er 29 naar hercontrole ingetrokken. Is er wel op de juiste manier gecontroleerd? Gaan we zo vragen naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB, John Taghoka. Met 180 kilometer vier is het een vrij normale ochtendspits. Nog wel veel vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en de het Bunschoten nog 15 kilometer naar een ongeluk. Het goed nieuws is wel dat alle ook weer open zijn. In de regio Rotterdam een opvallende file op de A20 naar Gouda. Dat is een vrachtwagen stilgevallen bij Brechtse plein. Die blokkeert uit de rechterrijstook en er staat een lange file van 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten voor 8. Extra controles op verstrekte wapenvergunningen hebben er in enkele tientallen gevallen toegeleid dat vergunningen zijn ingetrokken. De herscreening van de vergunningen gebeurde naar aanleiding van het drama in Alphen aan de Rijn om zeker te weten dat ze allemaal terecht waren afgegeven... en dat er niet, zoals bijvoorbeeld bij Tristan van der Vlis... aanwijzingen van psychische problemen over het hoofd waren gezien. We praten hierover door met Toon Moeskops... adviseur bijzondere wetten bij het Nederlandse politieinstituut. Meneer Moeskops, welkom in de studio. Ja, Die 29 extra vergunningen die nu zijn ingetrokken... kunnen we stellen dat die um, over het hoofd zijn gezien... dat de problemen die erachter liggen over het hoofd zijn gezien? Nee, dat is uh, niet juist je stelling. Er is uh, op basis van een uh, nieuwe range een screening gedaan op de gegevens van personen. Er is naar meer facetten, is, facetten gekeken? Precies, er is breder gekeken naar de achtergronden van deze mensen dan een eerste aanleg, zeg maar, zoals het de wet ook voorschrijft. En dat we wat breder hebben gekeken, zijn er ook meer zaken in beeld gekomen. Waar is naar gekeken? Meer naar de psychische problemen die bij mensen kunnen spelen, maar ook de relatie met uh, gezinsproblemen die er zouden kunnen zijn. En er zijn ook eh, twee mensen die zichzelf gemeld hebben bij de politie... dat ze zelf ook niet, eh, niet vertrouwden niet vertrouwen en dus aangaven dat ze eigenlijk toch graag eh, geholpen willen worden. Ja. En is uw indruk nou dat die screening goed is verlopen? Want eh, we lezen ook, dat komt uit het onderzoek van de NOS naar voren... dat dat bij de verschillende korpsen op verschillende manieren is gebeurd. Sommigen zijn er alleen administratief doorheen gelopen. Anderen zijn zeer actief geweest, hebben iedereen thuis bezocht. Nee, voor de, voor, er zijn twee soorten uh, van controle geweest eigenlijk. De eerste is de herscreening van de persoonsgegevens zelf... Dat is landelijk eenduidig gebeurd. Daar hebben we een query voor ontwikkeld. En daar is die screening op uitgevoerd. Dat, zijn, dat, dat kun je achter je bureau doen, alle gegevens dat is nog eens bekijken. gebruik maken van de uh, databestanden die er zijn rondom personen. En de andere controles zijn de thuiscontroles inderdaad. En die hebben ook geleid uiteraard tot, tot uh, reacties van de politie. Maar dat is dus niet overal gebeurd? Nee, er zijn verschillen bij corps in die uh, controles. Dat zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Ten eerste natuurlijk het klantenbestand. De ene korps heeft nu eenmaal meer klanten in... Ja. In deze tak van sport, sorry, dan in, in het andere korps. Sommige korpsen hebben die controles regulier in hun bedrijfsvoering zitten. Mm. Eh, waardoor dus die aantallen gemiddeld relatief lager lijken. Maar over het hele jaar gezien misschien toch wel weer de uh, 100% halen. En zijn korpsen die hebben gewoon extra inzet gepleegd om deze controles op te pakken. Ja. Is dat iets wat u zorgen baart, dat daar zoveel verschillen zijn? Want um, dan ligt het er maar aan in welke regio... Je woont uh, in hoeverre je dan strenger of minder streng gecontroleerd wordt. En of je dus iemand op bezoek krijgt om eens te kijken hoe het met je gaat. Ja, dat baart uh, niet alleen mijn zorg, dat baart uiteraard ook uh, de hele politie zorgen. We hebben in 2009 uh, een analyse gemaakt van het taakveld van hoe doen we dat nu eigenlijk het werk. Mm. Nou, helaas zijn we ingehaald door de actualiteit natuurlijk. Uh, er is uh, veel meer aandacht natuurlijk nu voor het hele onderwerp. En ik heb ook het vertrouwen erin in de toekomst... dat ook veel structurele in de corruptie zal worden opgepakt. Want? Waar is dat vertrouwen op gebaseerd? dat we meer eh, eenduidigheid willen nastreven in alle corruptie. Dus, de processen dus ze zullen wel moeten straks? Ze zullen, ja, ze zullen wel moeten, ja. Dat klopt. Hmm. En... en heeft men het nu dan op, op een rijtje of is het landelijk afgestemd? Gelden overal nu landelijk dezelfde regels waar men zich ook aan houdt? Ja, als je kijkt naar de administratieve controle... dan heb je natuurlijk inzet de, de wettelijke kaders die je al daarin sturen. Ja. Tegelijkertijd kijken we van hoe, kunnen, hoe kunnen wij nu beter... Uh, en meer informatie van personen betrekken in die beoordeling. Dat is uh, de zeg amnestieve maar kant. Ja. En de thuiscontroles, ja, die moeten we met de corruptie dus uh, gaan opnemen in de jaarplannen. Uh, en kijken hoe we, hoe we dat gaan oppakken. Ja, even concreet, die, Tristan van der Vlees over dat geval pakken Alphen van der Rijn... die had er bij die administratieve controle uit kunnen komen. Uh, uh, Daar hadden de alarmbellen kunnen dat gaan afgaan. Dat had kunnen gebeuren, ja, ja klopt. Denkt u dat zo'n geval... als je op deze manier niet meer voor kan komen? Nou, helemaal uitsluiten kun je... Als iedereen goed zijn werk doet? Precies, als iedereen goed zijn werk doet... en we alle informatie ook op de juiste manier weten te ontsluiten... dan is de, de risico-uitsluiting uh, behoorlijk hoog. Maar een 100% garantie is nooit te geven. Hm. Wat zou het ideale systeem zijn wat u betreft? Nou, ik, ik wil ervoor om me niet te binden aan een systeem. Uh, ik denk dat, het dat dat we met elkaar afspreken welke informatie we relevant vinden in Nederland voor het beoordelen van mensen die een vuurwapenvergunning. Dat we het daarover eens zijn met elkaar. Precies, ja. welke informatie dat zou moeten zijn. En ten tweede moeten we dan gaan kijken waar is die informatie dan? Waar zit die? En hoe kunnen we die nu met elkaar samen ontsluiten? Dat we die ook bij elkaar krijgen. En dat komt die, hoe-vraag? De systeemkant, zeg maar, die komt dan vanzelf wel. Het risico is, als we nu de focus leggen op een systeem dat we dan meteen weer in de hoe-vraag zitten... en dan even vergeten wat die wat-vraag zou moeten zijn. Dat, we moeten hem juist anders ompakken. Eerst helder krijgen. Wat vinden we nu relevant? En vervolgens gaan we kijken hoe we die informatie gaan leiden. En in de uitvoering, straks komt er dan die nationale politie. Hoe daar wordt vandaag over gedebatteerd. De coalitiepartijen zijn ervoor. De oppositie heeft nog zijn twijfels. Uh, niet over dit trouwens. Maakt het dat makkelijker? Want alles wordt groter. Uh, ICT wordt ook aan elkaar gekoppeld. Ja, het maakt zeker voor dit taakveld de nationale politie iets makkelijker. De reden is omdat we van 25 korpsen die nu nog zelfstandig functioneren als bestuurders dan gaan we straks in één landelijk korps. Dat is nog maar één korpschef. Dat betekent dat als je dus aanwijzingen geeft voor het werk in de uitvoering... dat je veel verder kunt doorpakken, zeg maar. Ja, en men is, ook sneller, men is het sneller met elkaar eens welke criteria er worden aangelegd? Precies, Precies, want je hebt één baas die geeft de lijn aan. Dat is natuurlijk al een groot verschil. Dus dat soort verschillen, zoals wij nu hebben geconstateerd... in het eigen onderzoek, dat zien we dan over? Nou, pak een beet. Anderhalf jaar niet meer terug? Ja, het zal een implementatiefase vragen natuurlijk. Hoe lang denkt u dat dat duurt? Er is natuurlijk al enige haast bij geboden, kan ik mij voorstellen. Ja, dat klopt. Ik durf daar geen termijn aan te koppelen, eerlijk gezegd. Het is zo'n dynamische storm, die vorm van de nationale politie. Een dynamische storm? Prachtig omschrijven. Toon Moeskops, dank. Adviseur bijzondere wetten bij het Nederlandse politieinstituut. Het NOS Radio en Journal Media overzicht zou een federatie van gelijkgestemde verenigingen moeten worden, schrijft de Telegraaf. De grootste bonden van de vakfederatie FNV werken aan de oprichting van een eigen koepel. Met de oprichting van zo'n eigen vakkoepel zou er een mega-vakvereniging ontstaan... die alle macht wegzuigt bij de huidige FNV-top. dat betekent volgens de krant een koep tegen de huidige FNV-leider Agnes Jongerius. De plannen zouden blijken uit een intentieovereenkomst... die is opgesteld door drie FNV-vakbonden, advocabo, Bondgenoten en Bouw. Het stukboord duurt voort op een discussie over modernisering van de vakbond... waarbij de drie bonden voortaan binnen FNV het voortaan moeten nemen. Voortvoerder van bondgenoten zegt tegen de Telegraaf... dat ze er niet op uit zijn het roer binnen de FNV over te nemen. Maar volgens de krant blijkt uit het document heel duidelijk... dat de drie bonden wel degelijk uit zijn op de macht. Zo zou nergens gerept worden over betrokkenheid van de huidige top... onder leiding van Jongerius. En ontbreekt ieder spoor van overleg met de overige kleine FNV-bonden naar België. Het begrotingsakkoord moet vandaag zijn eerste test doorstaan, zo schrijft de Standaard. Een veiling van Belgisch staatspapier zal uitwijzen of de financiële markten vertrouwen hebben in de toekomstige regering, die roepen. De Belgen willen met de uitgifte van obligaties 1 tot 2 miljard euro ophalen. Afgelopen vrijdag sloot de rente, die België op die obligaties moet betalen, nog nipt onder de symbolische grens van 6%. Dit weekend maakte Di roepo met zes kandidaat-regeringspartijen afspraken over de begroting voor 2012. En daarmee is een zeer belangrijke stap genomen om te komen tot de vorming van zo'n nieuwe Belgische regering. Al moeten een aantal belangrijke hindernissen, zoals afspraken over het asielbeleid, nog worden genomen, schrijft de standaard. Succes van de veiling van vandaag vormt een eerste belangrijke toets voor de nieuw te vormen regering. De gemeente Dordrecht noemt zich ten onrechte de oudste stad van Holland. Met die beschuldiging komt de burgemeester Meijer van Geertruidenberg... die om die reden naar de rechter stapt. Meijer zegt bij RTV Rijnmond dat uh, eer de oudste gemeente van Holland te zijn... zijn gemeente toekomt. Hij stoorde zich aan de manier hoe de burgemeester van Dordrecht... twee weken terug Sinterklaas in zijn stad verwelkomde. Wij zagen burgemeester Brok, mijn gewaardeerde collega, Sint-Nicolaas binnenhalen. En als hij dan kinderen op een verkeerde been zet door ze allemaal te laten weten dat Dordrecht de oudste stad is. Ja, dan vinden wij dat wij toch moeten laten blijken dat hij er een paar jaartjes naast zit. Geertruidenberg ligt tegenwoordig in Brabant. Maar was vroeger een Hollandse stad. Een oude stad is het zeker. Maar volgens de stadshistoricus van Dordrecht zitten ze er in Geertruidenberg goed naast. Blijkt dan weer uit een historisch document. Een perkamentenbrief uit februari 1200. Waarin staat dat Dordrecht een stad is, oftewel een oppidum met schepenen. En dat is dus dan ouder dan Geert Ruidenberg? 13 jaar ouder. Mm -hmm. nou, de afloop van het geschil is uh, mogelijk voor iedereen te volgen... want de burgemeester van Geert Ruidenberg, die is er nog niet mee klaar. Die wil namelijk dat de rijdende rechter zich op televisie... over deze zaak uitspreekt. Het was helaas niet meer te vermijden... schrijft Johan Cruijff in zijn wekelijkse column in De Telegraaf. Kruijf ligt daartoe waarom hij met andere oud-voetballers... juridische stappen onderneemt tegen de raad van commissarissen van Ajax. Om, of om de jeugdtrainers van Ajax. Hij wil een duidelijk signaal afgeven dat de tijd voorbij is... dat sporters over zich heen laten lopen. Kruijf schrijft verder dat de commissarissen Ajax onrecht hebben aangedaan. Mensen die nu gaan roepen dat ik uit ben op de macht... begrijpen er niets meer van, zegt de clubicoon. Volgens Cruijff is het juist zijn generatie die een stap terug moet doen... om Ajax terug naar de Europese top te brengen. Na acht uur en het Radio 1-journaal schakelen met het Tagierplein. Daar is Sander van Horen. Stembussen in Egypte zijn open. De mensen kunnen daar kiezen voor een nieuw parlement. Procedure die trouwens maanden gaat duren. En we hebben het over afvalscheiden. En dat vraagt u zich misschien wel eens af. Of dat nut heeft. Nou, dat heeft nut. Onderzoek heeft het uitgewezen.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 Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis. Het Baderie Comfort. Een badkamer met een strak design voor ons. En afgeronde hoeken voor de kids. Het Baderie Comfort. De slimste vorm van genieten. Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. Batterie. Promovendum vindt dat je moet claimen omdat het nodig is. En niet omdat het kan. Het Baderie Comfort.